De directeur van Lowlands hoopt dat alle 55.000 festivalgangers hun stem laten horen. Het is de bedoeling dat de handtekeningen volgende week worden aangeboden aan de Russische ambassade. Op de eerste dag van Lowlands protesteerden ook artiesten tegen het vonnis. Oud-Tweede Kamerlid Leo Jansen van de voormalige politieke partij Radicale is overleden. Hij begon zijn politieke carrière bij de KVP. Toen hij in 1972 in de Kamer terechtkwam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 Goedenacht, welkom bij Tweede Uur van Kaaseluna. We zijn er dus nog een, nog een uur, een klein uur moet ik eigenlijk zeggen. 58 minuten, nee 57, nou, nee, zoiets. Uh, in ieder geval, wat gaan wij doen? Het is altijd praten met de luisteraars hè, in het Tweede Uur. En de vraag aan u is vrij simpel. Namelijk, wat doet u om de wereld mooier en eerlijker te maken? Dat natuurlijk naar aanleiding van het gesprek net, uh, in het eerste uur met Janneke Smulders. Zij uh, heeft een stichting, oh nee, niet een stichting, dat is het juist niet een bedrijf, Fairmail. en... Uh, nou ja, als u het gehoord heeft, dan is het een beetje dubbelop allemaal. Maar er zijn misschien ook wel mensen die net de radio aanzetten. Uh, zij heeft een bedrijf waar jongeren in India en in Peru en binnenkort ook in Marokko foto's maken. Waar dan kaarten van gemaakt worden, waardoor die jongeren zelf een beetje aan hun toekomst kunnen werken en ook geld verdienen. Nou, op die manier maakt zij de wereld wat mooier en eerlijker. En de vraag is dus, uh, op welke manier doet u dat? Als u dat tenminste doet, maar de meeste mensen doen het wel. Misschien doet u het wel... Door uw tuin heel mooi bij te houden. Zodat iedereen van een kleurrijk geheel kan genieten. Ik verzin maar wat. 0800 1121. 0800 121. Nee, sorry. 0800 1121. Als u wilt bellen. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncv.nl. casaluna.ncv.nl. En twitteren. Dat kan bij hashtag, of met hashtag casaluna. Aan de telefoon uh, Annemieke Haartme, geloof ik. Oh. Die is bijna aan de telefoon, dus ik ga nog eens uh, even kijken... wat ze me nog eens vertellen. Kijken of er nog andere manieren zijn om de wereld mooier te maken. Er zijn best wel veel mensen met een stichting. Een stichting die... Uh, ik, ik, ik ken mensen die een stichting voor kinderen in Bosnië hebben bijvoorbeeld... of uh, in Soudaan, een stichting om... dat is Choice for Children, daar uh, wordt, uh, wordt geld ingezameld om kinderen te laten studeren. Nou, zo zijn er heel veel van die stichtingen. Misschien heeft u er ook wel eentje. Kunt u daar nu uh, reclame voor gaan maken. En als het goed is, dan wordt er nu keihard gebeld. Ik weet niet of je ook keihard kunt bellen, maar er wordt in ieder geval hard op allerlei knopjes gedrukt. Dus het kan niet lang meer duren of Annemieke is aan de telefoon. Zij woont in Den Helder en ze is er. Ze is er, Annemieke Haartsme. Ja, goedendag, Goedendag. Goeiedag. Hoe spreek je die achternaam uit? Haarsma. Haartsma, oké. ha a a r s wat doet u? Um, nou, ik, ik had twee dingen. Ik had ik, het is mij ontgaan of er gezegd is... Uh, waar er in Nederland... Uh, Verkocht worden. Uh, ver, uh, we, we, we, we waar de verkooppunten zijn in Nederland. Ja, uh, dat, dat, ja daar hebben we het niet over gehad, dat is waar. Dat staat wel op de site, die hebben we wel genoemd. Maar uh, ik geloof dat er heel veel wereldwinkels zijn die die kaarten verkopen. En ook de HEMA... Oh ja. oh, ja. Klopt dat, ja, klopt dat ja, De Franker? HEMA heeft ook wel goede acties af en toe, hè? De HEMA, klopt toch, hè? Ja, kijk even. Ja. Oh. oh, ik weet niet of dat overal en altijd zo is, maar... Oh. Ja. Maar als u de website bekijkt, dan, dan kunt u die kaarten ook daar kopen en bestellen. Oh, Oké, okay, ja, dat doe ik. Nou ja, mijn, uh, mijn achtergrond is ook wereldwinkel. Oh, in welke zin in is dat uw af... achtergrond? Nou, mijn achtergrond is ook dat ik uh, een jaar of tien... Uh, ...ruim tien jaar bij de Wereldwinkel heb gewerkt. Ah, oké. Okay. Wat, wat, wat deed dat, u daar? Nou, gewoon in de verkoop zat ik. Mm -hmm. En uh, dat dat nog steeds... Uh, <coughs> dus uiteindelijk mijn... Uh, mijn uh, ik zeg wel dat mijn missie is. Ik... Want, uh, ja, wacht even He, Heeft u één moment? Ja, ik ben er nog. En u ook, zo te horen. Maar er is ook iets anders tussen gekomen. Maar die piep is weer weg. Bent u er nog? Ja. ja, ja, ja. Gelukkig. Uh, nou, ik, uh, ik... Ja, voor eigen gebruik zo en zo altijd Max Havela producten. En uh, ook, uh, ja, ik jas dan nog veel. En dan uh, moet ik eens uh, drie keer per jaar ongeveer prijzen kopen... voor uh, verloting en voor uh, uh, een dag kaarten. En daar zullen altijd uh, Max Havela producten uh, bij zitten. Ja, ja. Er wordt wel eens uh, moeilijk gereageerd tegenover de koffie en zoiets. Waarom? Nou ja, dan denk ik van als ik uh, nou echt met koffie wint, dan geef ik die ook weg. Dus als jullie, uh, laat ze het maar zien, hè. Maar waarom, waarom wordt het moeilijk gedaan over Max Havelaar koffie? Nou, omdat uh, mensen daar moeilijk over doen. Ja, maar waarom? Ja, ze zeggen dat het uh, niet lekker is. Oh, oké. Okay. Maar, geen... maar als je het uh, bij uh, roodmerk houdt, iedereen drinkt, uh, de meesten drinken roodmerk. Dan moet je het ook uh, roodmerk kopen en niet goudmerk. Want dat heeft een andere smaak. Ja, tuurlijk. Uh, dus, uh, uh, en volgens mij als je... Als je... Beetje in de trend houden. Maar als je blind laat proeven, dan merkt niemand het volgens mij, Dan weet niemand. Nee, nee, zo is het. En uh, net als een paar jaar terug dat uh, de, de verkade bijvoorbeeld ook uh, Max Aavlak of uh, je, wat de kou is gegaan, nou, dat, dat, dat, dat zijn de, de grootste overwinningen. Hè? Dan, uh, dan ben je daar gewoon gelukkig mee. En uh, ze krijgen mijn kleinkinderen of zoiets... of iedereen of mijn kinderen die... ze weten als ze iets uit de wereldwinkel krijgen, vragen... dan krijgen ze het gegarandeerd eerder... dan dat ze het uh, zomaar iets vragen of zoiets. Ja, werkt u er zelf niet meer? Nee. Het is toen, mijn dochter is toen ziek geworden. En uh, daar heb ik toen drieënhalf jaar in huis geweest... En ja, en daar ga je dus. Ik werk wel in de kerk dus voor uh, uh, ontwikkeling, uh, missie, ontwikkeling en uh, vredesgroepen. En uh, ja, de, dus op de... Nou uh, ben ik op deze manier bezig. En ik ben ook steeds minder uh, mobiel. Dus uh, ja. van de hele middag op de, in de winkel staan, ken ik gewoon niet meer. Ja, ik begrijp het. Ik dank u wel voor het bellen, mevrouw Haarsma. Graag gedaan. Het en ik ben geen mevrouw, hoor. Oh. Ik ben een annemiek. Oh oké. Okay. Ik wou zeggen, ik heb te... het klinkt wel een beetje als een mevrouw, dacht ik. Maar dat klopt dus wel. Annemiek. Annemiek, bedankt. Ja. Oké. Okay. Doeg. Ja. Martin de Wit. Ja, goeienacht. Spreek je mee, Klaas? Een meneer, hè? Het ging uh, de, erom om de, de wereld een beetje beter te maken. En, ja. Uh, op wat voor manier. Ja, precies. Uh, en dat doe ik uh, persoonlijk door uh, uh, Boeddha -school, uh, de Boeddha-school te cultiveren. Uh, dat is net even iets anders dan uh, Boeddhist zijn, wat er wel heel erg op lijkt. Wacht even, bo de Boeddha-school cultiveren, wat bedoel je daarmee? Nou, dat is een specifieke aanduiding om te zeggen dat je in feite ook een vorm van boeddhisme cultiveert. Uh, of jou, zeg je het, uh, volgt. Ja. Uh, of je daarin verbetert. Uh, maar dan uh, de, wat, uh, niet het boeddhisme zoals iedereen het kent. Uh, opgeschreven overigens in de in boeken van de Falun Gong. Dat zijn vrij zuivere boeken over boeddhisme. Waar het er ook dan in op neerkomt... dat je eigenlijk door middel van meditatie, cultivatie... de wereld verandert door niks te doen. Passief. Dus dat is een beetje opmerkelijk. Wacht even, maar, je gaat wel best wel snel. Even kijken. Ah, om te, even een paar basisvragen. Ben jij aanhanger van de Falun Gong? Uh, ja, dat kan je niet half zijn. Maar ik ben wel eens erg geïnteresseerd in hun kost... Ja. En mm, ik heb het post gestudeerd. En uiteindelijk. Uh... Uh, ben ik daar wel een eind in uh, door aan het gaan, maar dat is een, op elk zijn niveau, zo gezegd. Ja. Dat het nog niet makkelijk is om, uh, om alles achter je te laten in die zin. Uh, ja. Maar wacht even, even, uh, even de basis. Dus niet te veel uitweiden nu. We gaan even stapje voor stapje. Want uh, die Falun Gong, dat is de, de, die beweging in China die veel in, in aanraking kwam met de overheid daar. He. daar, daar hebben we, die zeker. hebben we een tijdje geleden veel op tv gezien. Maar zei nou ja. dat je, je, je cultiveert de Boeddha-school, maar dat is wat anders dan ja. boeddhist zijn. Ben je geen boeddhist of wel? Nou, je kan het zo zeggen, boeddhisme is een vorm van Boeddha-school. De Boeddha-school is eigenlijk de algemene noemer, en zelfs de hogere school... Uh, ...wat dan ook uh, vrij duidelijk allemaal in, in, die, in die boek staat. En uh, ik wist dat voorheen ook niet. En uh, boeddhisme is een vorm van het cultiveren van de Boeddha-school. Oké, okay. dat dus ja, vind, vind ik allemaal vrij, vrij uh, ingewikkeld klinken, maar we gaan gewoon even ja, door. Ja, het is alleen zuiver, het is niet zo ingewikkeld. Oké. Okay. En wat doe jij dan om de wereld mooier en eerlijker te maken? Moedisch zijn, <laughs> verlicht zijn. Uh, verlichten zegt het al. Uh, ben jij verlicht? En dat is werk aan jezelf. Ben je verlicht? Als jij, uh, als jij goed ben in je wel zit, ben, ja? en je, je cultiveert dus jezelf, gaat je energieveld veranderen. Ja. En dat pikken mensen op. Je kent het. Uh, als je vrolijk bent, wordt een ander ook vrolijk. Ja. En als er problemen zijn, en je hebt een op, opgelos, uh, oplossingsgerichte geest, of er is een ruzie in een uh, omgeving... Dan zou je merken, zodra je werkt aan je eigen energie... dat dan uh, de directe omgeving daarop reageert, positief. En dat kan ook zijn door je te richten op wereldzaken, dus problemen, ja. ver weg. Ja, ben jij verlicht? Dan... Uh, ja, het is wel leuk, want Boeddha betekent een verlicht persoon. Dus je vraagt eigenlijk, ben ik Boeddha... <laughs> uh, in min of meerdere mate. Elk op zijn niveau zou je zeggen. Elk mens probeer, kan daaraan werken. En, en je hebt natuurlijk mensen die zijn zeer hoog verlicht. Of hè, licht van alles. Dus die hebben niet meer zoveel bagage bij zich. Ik heb nog wel wat bagage bij me. Ja. Ja. Maar dat geeft niet, daar kan je aan werken. Hè. Dat noem je karma. En Karma is iets, een zwarte substantie, zou je kunnen zeggen. Die, die zorgt dat je... Um, ja, hoe zeg je dat? Als je slechte daden doet in het boeddhisme staat er dan, dan loop je karma op statig. Ja. Karma is eigenlijk een substantie die aan je blijft plakken. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar, het is nee, maar dat is dat je stokt. een boze bui hebt. Of een, uh, dat kunnen mensen oppikken. En jouw karma en... wordt steeds wat minder zwart en wat minder zwaar? Daar kan je aan werken, maar je uh, kan ook, ook zo? snel... Uh, ja, je kan er aan uh, werken, maar... Uh, maar Martin, word, ja, word... je ja, werk je dagelijks aan, ja. Maar wordt het ook minder zwart en minder zwaar? Dat kan je voelen, ja. ja, ja je raakt uh, lichter in je hoofd en ook in, in, in problemen en zaken. Je slaapt beter, noem eens op. Je, je, zit, je bent uiteindelijk toe je wel beter. Dat is uiteindelijk ook iets, hoewel oh, je per dag daaraan moet werken natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat je in één keer, uh, kijk met een boze bui... Uh... Ja, maar wacht even, je gaat steeds uh, weer nieuwe dingen verzinnen. Je moet eraan werken en is dat door te mediteren? Uh, te cultiveren, mediteren is iets, uh, ja mediteren, cultiveren, mediteren is echt stilzitten, cultiveren is uh, uh, onbewust aan werken ook, dus ook in je dagelijkse gang, yeah. en, uh, uh, Ja. en ja, dat, uh, ik merk dat, uh, dat, je, dat je zaken uit het verleden uh, op een bepaalde manier, uh, dat je daarmee in het rijden kan komen door daar lang over na te denken. En, en, uh, op een bepaalde manier daar ook wel... Uh, ja, je kan er wat lijden voor terugkrijgen, of, of een pijn, of een, uh, een beetje, beetje dat je... Uh, dat, dat kan, maar dat, dat, dat noem je het elimineren van karma. Ja, maar, Want, maar in ieder geval, eh, Martin, ontstaan er allerlei uh, andere energievelden... meer positiviteit, en dat straalt af om de, op de mensen om je heen. Ja, ja, ja. Dat is, is eigenlijk in heel veel Oud-Hollandse gezegd, is het ook gezegd, hoor... Uh, ik, uh, ja, even concreet, maar uh, volkswijsheid zit het ook vaak in. Hoor. Mensen, uh, kijk, wie goed doet, wie goed ontmoet bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat een... is er eentje. En dat is wat jij uh, ja. in ieder geval probeert. Ik dank je wel voor het bellen. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Hoewel ik dan een beetje afweek soms. Maar dan. Ja, maar dat nemen we niet kwalijk. Nee, maar ik probeer het een beetje te begrijpen. Ja, het is ook lastig. Een be beetje te begrijpen. Voor jou is het daar. Ah, als post. mensen zich uh, in dieper willen verdiepen, dan heb ik de naam al genoemd. Dan kan je eens de boeken van de Falun Gong lezen. Er is een uh, hele post die die organisatie is vrij zwart neergezet. Gek genoeg. Omdat er best wel misschien wat uh, onduidelijkheid in was. En China daar uh, in die zin uh, best pittig op gereageerd heeft en nog steeds doet. Mm. Maar met wat studie blijkt het toch allemaal best mee te vallen. Ik dus dank het je wel, Martin. een vriendelijke cultivatie. Bij. Mooi. Dank je wel, hè? Goeienacht. Ja, oké. Okay. Hoi. Hoi. Gerda van Ginneke, goeienacht. Ja, goedenavond. Hoi. Hallo. <laughs> wat, doe, wat doe jij om de wereld mooier of eerlijker of allebei te maken? <laughs> nou, wij, uh, ik, ben van, ik ben begonnen dit jaar met een uh, groep mensen om een initiatief te nemen. Om voor in Nederland een uh, landelijke sponsverfactie op te zetten. Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland, ja. Um, mijn vader is uh, dementerend geweest en overleden. Ik heb uh, in de zorg gewerkt in de verpleeghuizen en dan zie je heel veel mensen met dementie. Uh, ja, daar soms uh, jarenlang zitten. En uh, toen ben ik bij Alzheimer Nederland gaan werken en kwam er eigenlijk achter dat er uh, nauwelijks geld is voor uh, wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte. En uh, toen dacht ik, van, ja, als het er niet is, moeten we het maar starten. Dus wij gaan van het jaar uh, uh, 15 en 16 september starten non-stop estavette tandemtocht. Oh. En daar uh, we zijn we heel druk mee aan het voorbereiden. En wij hebben morgen een informatiedag. Uh, daar komt een man of 26 uh, op af. We hebben inmiddels 15 teams die mee gaan doen. Dus het is allemaal een beetje spannend, maar ook wel hartstikke leuk, moet ik eerlijk zeggen. Maar hoeveel geld wil je daarmee binnenhalen dan? Ja, ja, het liefst natuurlijk tonnen, ja. maar uh, ja, het blijkt toch dat uh, voor dit, uh, ja, weet je, het, het beeld wat mensen hebben over dementie is dat het uh, bij het leven hoort, dat het uh, bij het oud zijn hoort. En dan zeg ik altijd, God dat is eigenlijk wel gek, hè? Als je 72 bent en je krijgt kanker, vinden we het heel gewoon dat je behandeld wordt. Maar als je 72 bent, zoals mijn vader toen was, en je krijgt dementie, vinden we het eigenlijk heel gewoon dat je ja, dan hoort het opeens bij het leven. Ja, is dat en, zo? Nee, ik weet het niet. Ja, ja. Nou ja, het, het, het is toch wel. Weet je, het is wel opvallend hoor: dat, uh, dat mensen het heel lastig vinden om aan fondswerving te doen. Terwijl het aantal mensen met dementie enorm is. Hoe groot is dat dan? Uh, er zijn uh, volgens de, de cijfers die Alzheimer in Nederland uitbrengt. en die ook de Alzheimer Centra uitbrengen. zijn er 250.000 mensen in Nederland die lijden aan dementie. Ja. En uh, daarvan zijn uh, 12.000 mensen jonger dan 60 jaar. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk, ja. Ja, en dat zijn, dat zijn cijfers die je daar niet, niet weet. En het is natuurlijk ook een ziekte die veel achter de voordeur speelt. Hè? Mensen met dementie kunnen. Uh, we ja, kunnen heel goed een uh, ja, façade opwerpen voor mensen die hun niet zo goed kennen. Maar achter de voordeur gebeurt pas ja, de ernst van de, de ernstige ziekte. Hoe lang heeft jouw vader geleefd met Alzheimer? Um, acht jaar. Zo. En dat wordt altijd ja. erger, hè? Dat wordt iedere keer. Erg. Nou ja, weet je, en dat de, de, de, de, de, de, de heel, heel lang is de nadruk gelegd op het vergeten. En ja, je, je kent ook die grapjes, hè, van uh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. De, als ik als je als je vertelt dat je wel samen in Nederland werkt, oh, dan mag je wat vergeten. Ja, het is het lijkt allemaal heel grappig, maar dat is natuurlijk helemaal niet grappig, want het gaat niet om vergeten. Het is gewoon het niet meer weten. Als ik naar mijn vader kijk, die is altijd elektricien geweest. En die wist op een gegeven moment gewoon echt niet meer wat een schroefdraai was. Kun je het je voorstellen dat je dat gewoon niet meer weet? Dat je niet meer weet, hè? net zoals jij, dat je niet meer weet wat een microfoon een microfoon is. Ja. En een koptelefoon, dat je dat op je oren moet zitten en, en niet op je knieën of zo. Ja, ik, ik noem me wat geks. Het ja. is gewoon, het is een hele onbegrepen, en maar ook... Ik moet zelf zeggen dat ik het een fascinerende ziekte vind, maar... Um... Nou, daar wil ik me voor hard maken. in Nederland heeft een droom. En die droom is uh, het, het moment van uh, uh, voorkomen of genezen dichterbij brengen. Nou ja, en dat is uh, waar wij uh, voor gaan met een uh, groep enthousiaste mensen. Geloof je ook dat dat mogelijk is? Nou ja, als je de onderzoekers hoort, uh, zijn we steeds dichterbij de ontsluiting. En steeds dichterbij. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat dat volgend jaar is... Uh, maar ik denk wel dat. Ik hoop, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat uh, mijn kinderen het niet meer mee hoeven te maken. En dat zou kunnen, uh, denk je? Uh, ik denk het wel. Ja. Het is uit te roeien. Ja, ja, je volgt het natuurlijk niet. Maar uh, er zijn vijf Alzheimercentra in Nederland. die uh, enorm hard aan te onderzoeken zijn. En er komt steeds meer geld ook. En Mensen worden zich nu bewust dat er. Uh, ja, dat we daar nou moet, moeten gaan onderzoeken. En kijk bijvoorbeeld naar kanker. 25 jaar geleden dachten we ook dat kanker niet overwinnen, overwonnen kon worden. Ja. En nu is natuurlijk 65% van de mensen met kanker, uh, is in ieder geval een chronische ziekte. Ja, en daar, als daar we gaat het wel... De, als we het laatste stukje er maar af kunnen halen, hè, dat je kunt voorkomen dat mensen naar de verpleeghuis moeten met deze ziekte. Ja. Ja. Dan uh, zouden we al heel veel winnen. Dus, ben, ben, je eigenlijk, ben, je, ben je eigenlijk ook, uh, ik weet niet, is, is het familiair of erfelijk? Uh, uh, in principe niet. Maar er zijn families uh, waar het uh, meer in voorkomt en waarvan er wel een gen is, maar het is in principe niet erfelijk. Hoe is het bij jullie in de familie? Ja, dat zal ik. Uh, ik ben ervan overtuigd dat ik ook uh, aan demonteren ga later. Waarom dan? Misschien, uh, misschien al, uh, misschien dat ik het al doe. Ik weet het niet. Maar waarom, waarom ah, ben je daarvan is, overtuigd? Is dat serieus? Ja, nou dat is misschien wel om jezelf. Uh, ja, dat weet ik ook niet. Ben je er bang voor? Gewoon beeld. Nou, het lijkt me geen feest, moet ik zeggen. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, het is beslist geen feest. Dus ik, ik uh, zou uh, bij deze mensen op willen roepen om eens. Uh, ja, op onze website te kijken, www.2bike4alzheimer.nl, om eens te kijken en om eens die teams te bekijken. En um, wij hadden het streven om uh, 1000 euro per team binnen te halen. En uh, nou ja, op, ik geloof dat het uh, op, op uh, 70 euro na zijn we er al. oh Ja, leuk hè? Dat gaat goed. Ja, dus uh, de teams zelf uh, uh, willen meer. Dus uh, het volgende streefbedrag is uh, 24.000 euro. En het is voor het aantal mensen waarmee we fietsen... is dat echt eigenlijk een heel klein bedrag. Maar wij vinden het voor deze doelgroep al geweldig. Dus we zijn echt hartstikke trots op die teams... die allemaal zo uh, druk aan het fondsverven zijn. Ja, heel goed. En uh, ja, wat ze moeten gaan doen. Want misschien is, vind je dat ook nog wel leuk om te weten... wat ze ervoor gaan doen. Nou, ik wil eigenlijk even naar de volgende beller. Oh, Vind je dat ook goed? Ja. Hey. Want uh, we hebben, we hebben die, uh, die, die site nou genoemd, dus dan gaan we daar wel even naar kijken. Oké. Okay. Ja, dankjewel hè, en heel ja. veel succes morgen en daarna. Dankjewel. Doeg. Ja. Uh, ik wil even kijken, moeten we een plaatje of nog één? We doen nog een beller hè? en dan uh, kunnen we misschien daarna een plaatje. Misschien ook wel niet trouwens. Marco de Haan, goeienacht. Goeienacht Klaas. Goedendacht. Hallo. Wat doe jij? Oh, oh, ik, ik, ga, ik ga nog heel eventjes trouwens telefoonnummer noemen. Hoewel er al behoorlijk gebeld wordt, zie ik. Uh, wat doet u om de wereld mooier en eerlijker te maken? Dat is de vraag vannacht in Kaasaluna. Uh, 0800 1121. Als u wilt bellen, casaluna.ncv.nl Als u wilt mailen. En Twitter kan ook. Hashtag Ik zal even kijken of dat binnen is. Uh, even uh, ja, er is een mailtje binnen. Ga ik zo meteen wel even voorlezen. Eerst maar even, Marco. Wat, wat doe jij? Uh, ik doe heel veel dingen, vrijwillig. En uh, eigenlijk is het zo breed. Alle leefdomeinen die uh, breng ik in kaart waar het misgaat eigenlijk. Zeg nog een en dan keer. Het, een, een, een visie, zeg maar, om een fijnere, saamhorige samenleving te creëren. Dat is eigenlijk in mijn visie en mede uh, de visie van allerlei uh, belangenbehartigers... en uh, uh, medezeggenschapsraden uh, vanuit de cliënten, vanuit de, de mens zelf trachten uh, maatwerk te leveren op alle domeinen wat wonen betreft, zorg, inkomen, zinvolle dagbesteding. Maar voor wie? Wat zeg je? Voor wie doe je dat? Uh, dat doe ik op dit moment, want uh, bij die visie van ons hoort ook uh, het idee dat een fijnere samenleving kan je krijgen... ...door echt de groepen die uitgesloten zijn al heel lang, ook helemaal niets meer hebben... ...om voor die mensen weer een fijn uh, leven te te bewerkstelligen, door middel van uh, participeren. Maar... Maar, maar noem even de, de groep waar je het voor doet. Uh, dat is de bijzondere doelgroep, heet het, uh, met name in Amsterdam. En dat zijn de dak- en thuislozen, uh, drugsgebruikers, uh, mensen die uh, bij de OGGZ-doelgroep uh, horen. Die mensen eigenlijk, die eigenlijk helemaal niets meer hebben, ver van de arbeidsmarkt afstaan. Onderaan de ladders van de, van de samenleving. Als we bij die mensen beginnen, en die mensen zijn allemaal heel, heel capabel, heel creatief. Als we dat als voorbeeld kunnen gaan laten in voor, voor mensen die het dan weer ietsje beter hebben. Dan gaat het van onderaf in plaats van bovenaf opgelegd door de, ja. de overheid en de organisaties die de, die de overheid dan uh, subsidieert. En die, en die groepen mensen, of die mensen, die, die helpen jullie op, uh, op, op allerlei mogelijke manieren... bij huisvesting, ja. zoeken naar werk, ja. Top. misschien eten? Eten ook, ja. Alles. Het is echt zo'n uh, zeer complex en uh, veelzijdig uh, verhaal. Het is, uh, ja, het is ook logisch, als je dit allemaal doorneemt, al een uh, periode dat, dat die mensen in de knoop raken. Want al die organisaties, uh, lagere en hogere overheden... die slecht met elkaar communiceren... Ja. Uh, zeg maar de, de, de hokjesgeest die er is. Dat belemmert heel veel mensen. Naast hun schaamtegevoel. En, uh, en andere problemen. Uh, dat, dat, dat mensen helemaal niet meer mee willen doen. Echt ook die mevrouw zei het achter de voordeur. Uh, er is zoveel ellende. Ja. Hoe ben jij met die mensen in contact gekomen? Nou, eigenlijk uh, ben ik ervaringdeskundig. Uh, op dat gebied. Ik ben zelf ja, niet echt specifiek dakloos of drugsverslaafd geweest. Maar ik heb altijd een, een heel, heel ja, vrij spinnig leven geleid, zeg maar. Mm -hmm. En daardoor altijd in contact gekomen met, met allerlei mensen in de samenleving. En deze groep mensen die, die uh, interesseren me wel in het bijzonder. Ja. Want, uh, ja dus je, vind, hebt, uh, je hebt ertussen geleefd? Ja, in mijn midden. Ja, nu nog steeds Ik leef dan nu op een, op een varend schip met een partner. En het is ook weer een uitzonderlijke situatie eigenlijk. Om dan weer je uh, in te kunnen schrijven bij een basisarchief. De, de, uh, nou, de adresperikelen die je met een woonschip hebt. Uh, de vergunningstelsels er liggen hier op uh, Rijkswater. Ja. En, uh, dan hebben we daar wel een ontheffing voor, maar de gemeente wil ook een lichtplaats overeenigd ja. afsluiten. Zo ook de provincie. en de. Kortom, dat, dat, dat levert ook allerlei problemen op, maar uh, ja. ondertussen behartig jij de belangen van dak- en thuislozen en uh, nou, mensen die een beetje aan de onderkant van de samenleving leven. Mag ik jou bedanken voor het bellen, Marco? Heel goed. En ik wens u nog een goede nacht. Dankjewel, klaas. Dag. Um, ik denk, even mailt mailtje, dan een plaatje. Zullen we dat doen? Ja. Het mailtje, uh, dat komt van Jos. Klaas, mijn manier om wat te verbeteren in de wereld is zeer kleinschalig. Maar als iedereen het zou doen, heel eenvoudig. Zeg wat je vindt. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Er wordt wat afgelogen in Nederland. Rotsmoesjes, leugentjes om best veel en wat al niet meer. Overal kom je list en bedrog en leugens tegen. In de politiek, het bankwezen, de zorg. Ik ben geen azijnpisser. Maar ik weet niet wie en wat ik nog kan geloven. Het wordt steeds moeilijker. Als iedereen zegt wat hij of zij vindt... en daar ook op afgerekend wil worden... dan zou het zoveel duidelijker zijn. Ik ben er al jaren geleden mee begonnen. Het, heeft, het leeft een stuk makkelijker. Je hoeft nooit iets te herroepen... en iedereen weet wat hij aan je heeft. Mooie nacht, Jos. That's the highway that's the best Get your kicks on Route 66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 Real old. Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, Don't forget Winona, Kingman, Bostar, San Bernardino, If you get hip to this kind of tip, yeah, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66, get your kicks on Route 66. Your kicks on Route 66. Ben Frey was dit vroeger van de Eagles, nu alleen. En dat nummer heet Root 66. had u waarschijnlijk wel gehoord, dat is vrij bekend. En uh, het album dat hij gemaakt heeft in uh, juli 2012, vorige maand dus, is After Hours. Wat doet u om de wereld mooier en eerlijker te maken? Dat is de vraag vannacht in Casaluna. En er wordt flink gebeld, 0800-1121. Als u dat ook eens wilt proberen, als u wilt mailen casaluna.ncv.nl. En voor de Twitteraars uh, hashtag Casaluna. Um, Eline K heeft getwitterd. De wereld mooier. of getweet het, geloof ik. De wereld maak ik mooier als ik inadem. Snuif, wacht even. De wereld maak ik mooier als ik inadem, snuif ik leed op. Als ik uitadem, blaas ik de vreugde uit. Oeh, dat is mooi. Ehm, um, Ja, dat was het. Aan de telefoon nu Angelique Hummel. Goeienacht. Hallo. Ja. Ehm. Um... Ik, ik wil wel wat zeggen over die niet de afgelopen meneer, maar de meneer daarvoor. Ik werd uh, buitengewoon geïrriteerd, want hij is alleen maar helemaal met zichzelf bezig. Dat moet hij mooi weten. Maar wat ik altijd vind, wat je moet, dat je moet onderzoeken... wat jouw eigen belang is om goed te doen. En een gezond eigen belang bedoel ik dan... En als je dat uitgevolgd hebt voor jezelf. Volgens mij kun je dan pas uh, echt gewoon de dingen doen voor andere mensen. Want er als moet jij... altijd er moet altijd eigen belang in zitten, vind je? Nee, er oh. zit altijd eigen belang in. Ja, maar... Dat geeft helemaal niet. Mm -hmm. Maakt helemaal niet uit. Want gezond eigen belang, daar is niks mis mee. Maar wat ik heel vaak uh, in mijn leven ben tegengekomen, is dat. Mensen die dan heel veel goed doen, voor blinden, lammen, doofstommen, weet ik veel allemaal werken. En dat er dan gezegd wordt van jongens, ze zijn niet eens dankbaar. En ik heb zoveel voor ze gedaan. En je krijgt geen dankjewel. En dan vraag ik: ja, maar wat is jouw eigen belang? En dan zeggen ze tegen mij: ik heb geen eigen belang. En dat geloof ik gewoon helemaal nooit. Want er is altijd een eigen belang om dingen voor een ander te doen. En wat kan dat zijn? En, een goed gevoel krijgen? Ja, nou, heel simpel. Um, ik ben iemand die um, ziek bent van de bureaucratie. Dus als ik het voor mekaar krijg... om voor iemand iets voor elkaar te krijgen... Uh, bijvoorbeeld een, een kier te krijgen tussen de bureaucratie... dan voel ik me goed omdat het me gelukt is... om die bureaucratie een deel te geven... En de mens voor wie ik werk is geholpen. Nou, dat zijn dus twee belangen. Dat is een win-win situatie. Ik voel me helemaal hartstikke lekker. Niet van hoog, van uh, wat ben ik toch geweldig. Nee, een soort tevredenheid. Zo van, uh, nou, die, die bureaucratische deur die zat dicht. En ik heb hem op een keertje kunnen openen. En daar is een ander, die bij mij om hulp is gekomen, is daar helemaal mee geholpen. En wat voor mensen komen bij jou uh, om hulp vragen? Wat, wat doe jij dus, om de vraag maar even weer te stellen... Ik ben sociaal-juridisch hulpverlener. Om de wereld bij mooier een... en eerlijker te maken. Oh, sociaal-juridisch hulpverlener. Sociaal-juridisch uh, hulpverlener. Bij een politieke partij. Ik vertel niet welke, want het is absoluut niet belangrijk... Maar bij mij komen mensen op mijn spreekuur die tegen bijvoorbeeld de WMO aanlopen. En er zijn wat. Uh, de, de WMO, wat is dat ook? Weer? De wet van de maatschappelijke dienstverlening. Dat is een de o? wet. Die, o van dienstverlening. Ja. <laughs> nou, die wet die wordt door de gemeente wordt die, uh, uitgevoerd. En ze zeggen ontzettend vaak nee tegen heel veel mensen die echt gewoon hulp nodig hebben. Wat ik dan ontzettend leuk vind om te doen, dat is mijn genoegen dan, is om te kijken welk gaatje kan ik vinden om toch voor elkaar te krijgen voor mijn cliënt. Omdat wat mijn cliënt zich graag tot doel stelt, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dan sluit ik op heel veel dichte deuren bij de gemeente. Wat ik dan probeer te doen, en dat is mijn genoegen, van om al die gaatjes te kijken welk gaatje er nog niet gedicht is bij de gemeente, of welk gaatje er nog niet is gedicht bij de overheid. En vaak lukt me dat. Dat is mijn bevrediging om om dat voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd krijg ik voor die bepaalde ja. cliënt voor elkaar wat hem niet lukte. Ja, dat is wat je net vertelde ook. Dus dat is die win-win-situatie. Ik, mijn... ik dank je wel. Ik oh, dank je wel voor de belasting. Ja. Oké. Okay. Doe, hè. Goedenacht. Dag, uh, Ad van Galen. Dag is klaar. Hallo. Ik hoor het zelf een wereldverbeteren. En dat begint nog altijd bij je Ik ben ook maar 7 minuten ben ik meinige Ik denk dat we die telefoonlijn ook even moeten verbeteren. Is daar iets aan te doen of moeten we even, kunnen we even terug willen of help? ik heb ook op de Ik Wat heb je hem? Nu is het duidelijker. Ja, waar was het? Wat deed je ermee joh? Nou, ik zet hem op de speaker. Ach, waarom? Ik leg ik hem voor me neer. Oh, en niet te lui worden, nee. hè? Gewoon in je hand nee, houden. Nee. Maar uh, ik wilde dus zeggen dat het dus begint altijd bij jezelf. Als je de wereld wil verbeteren. Ik ben de stopleiding begonnen in mijn 47e jaar met de bioloog namens Landbouw. Nadat ik een zakelijk leven achter de rug heb gehad en failliet ben gegaan... had ik geen zin meer om alleen maar geld te verdienen. En terwijl ik wat meer waarde geven aan mijn leven... En ik kom van een boerderij, van de, jaren, de oorlogsjaren heb ik opgegroeid op de boerderij van Moa. En toen denk ik, ik ga dat toch weer opzoeken. En toen kwam ik de Biologische namens Lambo tegen, en dan een opleiding voor volwassenen. Die zit in Driebergen, Kruijbeekhof. Ja. En toen ben ik, want ik kon zeggen, ik mag geen auto meer rijden al die tijd. Toen ben ik op de fiets, en tassen erop en een tent erop, ben ik stage gelopen. En ik ben begonnen in Terschelling en ik ben na tien jaar geëindigd in Noord-Frankrijk. in de tussentijd heb ik dus in allerlei bedrijven gezeten, ontzettend gemotiveerde mensen meegemaakt. Allemaal bezig met de aarde. Want wij zijn met z'n allen bezig de aarde naar de knoppen te helpen. We moeten meer biologisch eten gaan produceren en eten. We moeten het vlees laten staan en... Wij maken zich druk om miljarden aan onze kleinkinderen niet op te dat, dat, tegenwoordig met de politiek over die miljarden van de europolitiek. Wij laten wel een gore aarde achter voor onze kleinkinderen. Die vergiftigd is dat in de, in, de, in, de, in het grondwater toe. Yeah. Door, de, door, de, door de bespuiterijen van de, van de groentes. Yeah. Daar moet we aan werken. Want je bent wat je eet. En dan kom je ook met een gezondere geest tevoorschijn. Want al die gifjes, al die gifjes, die stapelen op in je lichaam, in je vetlaag. En, en, en daar moeten we ons druk op maken. Niet die politieke partijen, allemaal over die miljarden, die miljarden. De aarde, dat is het belangrijkste. Ja, en ben je nog steeds actief als biologisch dynamisch ja, ik landbouwer? Een, ik, ben, ik ben wel actief voor mezelf, maar ik ben 71. Dus ik, ik werk niet meer als soldaten. Ik heb dan bij zesdeze dus heb ik daarin gewerkt om ook als nog een bedrijf te kunnen beginnen, maar dat is me niet gelukt. Maar ik heb toch heel veel plezier gehad voor die periode dat ik daarin gewerkt heb. En ik promoot nog steeds mensen voor de biologische landbouw. En dus ook lid geworden voor de Partij van de Dieren. Want dan ga je verder zoeken, Wat kan ik naar meer, in welke richtingen kan ik naar meer op. En dat geeft een bevredigend gevoel. Ja? En ik, ja, en ik heb een hoop mensen om me heen die daar toch... Uh, aangenomen hebben en die al zodanig leven. En zie je, zie je ook dat de, de aarde wat schoner wordt al? Bij de, bij, de, bij de mensen die daarmee bezig zijn, de biologische bedrijven, de jonge mensen vooral die ermee bezig zijn, We vergeet niet dat de vrijwilligers voor uh, bepaalde uh, tuinderijen, hebben ze wachtlijsten voor. Want de mensen willen graag helpen en zelfs voor niets. En wat doet dat met nou, jezelf als je zo met die natuur bezig bent... op, op die biologisch dynamische manier? Nou ja, je, je, je, je neemt afstand. Ik heb vrij veel geld verdiend, ben toen kwijtgeraakt. En daar had ik nogal wat, wat woede over. En daar ben ik toch in die, in die periodes allemaal kwijtgeraakt. Omdat er zijn nog andere zaken in het leven. Door ook met je handen lekker bezig te zijn... Uh... Ja, gewoon je ziet, ik, ik, ik, ik tel nog steeds in het klein. Ik tel het hele jaar door. Voor mijn, voor mijn eigen eten, dus met, met bonen en tarwe. Ik heb een klein tuintje achter waar ik boontjes heb en, en, en kolen. Je en... bent daar gewoon mee bezig. Dat is gewoon heerlijk. En geld speelt geen rol meer? Minder, veel minder. Want ik heb alleen maar een AOE. Nou, je komt er wel voor rond. En op een leuke manier. En, en wat at je vroeger, toen het financieel wat beter ging? Vroeger toen ik een eigen zaak had. Ja, ja toen had ik een zeezeilen en ik had paarden en ik had een koets een aireslee, en een Nee, maar wat at je toen? Uh, oh, wat ik at? wat had je toen. Ja, ja dat is ook ja, leuk ja, om toen, te horen. Ik heb tien jaar een broodje gehad in Utrecht. Dus ik had vijftig soorten beleg. Dus ik heb alle lekkere dingen gegeten wat er maar te eten was. De, je at zelf en, ook lekker. En ik at ook lekker buiten de deur. Dus ik heb dat wel meegemaakt. Ik, ik snak er ook niet naar. Maar ik, ik merk wel dat ik nu veel lekkerder eet. Ja? En, en dat ja. Vlees, vlees mis je niet? Nee, vlees mis je niet. Eet maar gewoon een paar eitjes meer in de week. Voor je eiwitten. Heerlijk. Biologische eitjes. En ik ben blij dat het goed... Uh, uh, dat de, in, bij de grote bedrijven, winkelbedrijven... dat zie je toch de biologische producten. Uh, Meestal... Uh, leeg zijn, zaterdag. Dan zie je de eieren worden weer En de yoghurt is weer. En de bioloze karnemelk is weer. Ik denk, kijk, die kant moeten we op. Dat gaat beter. Nou, ja, is dat goed? Ik, ja. Dat vind ik goed, ja. Dankjewel. Die kant moet, en dat is goed voor de kleinkinderen en voor gezonde aarde. Heb je kleinkinderen? Ik heb kleinkinderen, ja. en, en uh, Eten die ook een wonen beetje in Canada? Oh. Dus ja, die eten allemaal biologisch. Heel goed. Ja, opa heeft toch ja. op afstand nog een beetje invloed ja, opa op ze. Ja, heeft het dan betreft ze weer gedaan. Nou, hartstikke goed. Jo. Opa van ja, Galen. Gedaan. Bedankt voor het bellen. Hè? Dankjewel, graag. Oké. Okay. An Anja Hogerwerf. Ja, hallo. Hallo. Wat, wat doet u? Ja, oh, ik mag gaan praten. Ja, ja. u mag praten. Ja. Doe maar. Um, wat ik uh, probeer uh, te veranderen in de wereld, tenminste op mijn uh, scheide manier dan. Ik ben uh, vrijwilliger in een... Uh, ik ben hondentrimmer van beroep. En ik ga twee keer per jaar met een collega naar Spanje, naar een uh, dierassie, om daar honden te trimmen. Dat is uh, hard nodig. Mijn eigen belang om, om, om een vrouw een stukje in te haken is dat ik daar heel... Ja, toch een beetje het gevoel heb dat ik iets kan bijdragen aan het geluk van gewoon hondjes. ja. Want uh, hoe gaan ze in, in Spanje over het algemeen met honden om? Nou, ja. het ja, is een christelijk land. Maar ze gaan niet echt christelijk met hun hondjes om. Ze flikkeren ze op straat als ze er genoeg van hebben. Of zoals nu dan, zitten ze toch wel aardig in crisis. En ja, weinig geld. En dan gaan ze gewoon als eerste de deur uit. Ja, maar mij langs langst weg. Er is wel een hondenasiel in ieder geval. Ja, er, is, er zijn wel honden-asiel's, maar die, die, uh, dat kan je niet vergelijken eigenlijk met de asiels in Nederland. Dat, uh, in Nederland, als je in Nederland naar een asiel gaat, is het een, een beetje te vergelijken met het Hilton Hotel en een zwervende opvang, uh, in, zoals dat dan in Spanje is. Ja. Ze zitten met heel veel honden zitten in vrij kleine hokjes. Ja, ze hebben dan nog een soort geluk, uh, omdat ze eentje per dag te eten krijgen en omdat ze veilig uh, zitten. Dus het is uh, echt. Uh, een harde wereld, voor, ook voor een hondje in, in, in dat soort landen. En die mensen in Spanje die zich daar dan wel druk over maken? Zijn dat vrijwilligers of is, wordt daar wel voor betaald? Uh, dat asiel waar ik kom, die, daar ben ik eigenlijk bij gekomen... omdat ik een hondje wilde adopteren uit een Spaans asiel. Ja. Ja, toen had ik al vrij snel het idee om, uh, ja, dat er daar geen geld en geen tijd voor zou zijn. En dat asiel waar ik kom, dat uh, wordt dan gesponsord of betaald door de gemeente, Gambia. Dat ligt er tussen Valencia en Alicante in. En uh, er werken daar vast een paar mensen in loondienst. En uh, ja, vrijwilligers, dat kennen ze eigenlijk niet. Oh. Dat is uh, dus een beetje een vreemd verschijnsel voor hun. Dat wij daar ook al een paar jaar komen en iedere keer weer terugkomen, dat begrijpen ze niet. Ze zijn er ontzettend gelukkig mee dat wel. Want uh, nou ja, weinig geld, weinig tijd. Ja. ja, we zijn eigenlijk heel, heel de hele dag aan het werk. Er zitten daar zo de, tussen de 400 en 500 honden. Dan heb je misschien een beetje een idee van, van wat daar zit. En dat ja. op een vrij klein gebiedje? Op een vrij klein gebiedje, ja. ja. ja er zitten 25 honden in. een kennopje zo groot als jouw huiskamer, denk ik. Ik weet niet hoe jij... Hoeveel zei je? Vijf, 25? 25. Ja, ik woon heel groot, hè? Jij woont heel groot. Ja. En, laten we zeggen 6 x 6 of zo. Ach, oh, minimaal. Nee, zoiets. Uh, zoiets ja, waar, waarom, ja. waarom doe je het al die jaren? Uh, omdat ik het moeilijk kan laten. Omdat ik weet dat het zo nodig is. En zei, zei, heb je dan ook een band met die... Dat is eigenlijk die... de reden. Heb, Sorry? Heb je al een beetje een band met die honden dan ook? Nee, dat weet je niet. Het zijn er zoveel. Ze willen allemaal willen proberen ze je blik te vangen. Maar ik doe het samen met een collega uit Noord-Holland... Um, we, pak, we, we nemen alleen de honden met lang haar. Maar ze proberen je blik te vangen. ze echt nodig hebben. Ze proberen je als je langs die kennels loopt. Het is ontzettend. Je moet begrijpen, die beesten, die hebben heel dag niks te doen. Die hebben energie over. Ja. Dus die staan als er maar ook iets vreemds gebeurt, dan beginnen ze te loeien en te brullen. En ze proberen jouw blik te vangen, zo van neem mij, ik ben de liefste. Ik, echt waar? Mijn baard. Dat hebben ze echt ja. door. Ja, ja. God. Ja, dat is werkelijk. Kijk, ik ben een, een hele nuchtere vrouw. van inmiddels 57. En mijn collega is een hele nuchtere Noord-Hollandse van 47. Maar we zijn echt emotioneel... Uh, we zijn het aan gewend. En nog ga je af en toe onderuit dat dus je het echt even niet meer kan trekken. Ach. Maar we blijven het doen. Nou, wat goed. <laughs> en wanneer ga je weer? Gewoon, ja. Wanneer ga je? Uh, 21 september gaan we weer voor 10 dagen. Nou, goede reis. Dan is wel, dat is wel lekker weer. Waarschijnlijk nog daar. Nou, dat we willen dan. Nou, het moet niet zo warm zijn, anders kan je niet werken. Oh. We werken dagen van tien uur. Zo. En uh, we moeten alles zelf betalen, ook het ticket en de auto want dat heb je al nodig daar. Ja. We verblijven dan in een huis van uh, een van de dierenartsen daar, dus dat is hartstikke fijn. En, en hoeveel, ja. hoeveel hond, honden kun je trimmen in tien uur? Uh, nou, we hebben de vorige, uh, onze vorige keer hebben we de, wilden we de 100 gaan halen... maar we hebben de 95 gehaald in uh, zes dagen. Mm -hmm. Dus dat is heel veel, hoor. Ja, nou, succes. Ja, dat is best wel veel. Hard werken Dank daar. Dankjewel. En bedankt voor het bellen. Ja, bennen. maar... Ja, oh, okay. wat, ja, nee, wat wij ja. nog zeggen? Zeg maar maar even. Nou, het geeft heel veel voldoening. Ja, nee, ik kan me wel iets dat bij voorstellen. Dat is mijn eigen belang. Ja. ja, precies, dat eigen belang nog even. Dat was het eigenlijk. Oké, okay, ja, okay. dank, dankjewel. Ja, dag, Hetzelfde. Doeg. Um, wij gaan even muziek beluisteren van Claudia de Brij, denk ik toch? Daar zijn we, ja, dat wordt niet overgeslagen. En uh, dat nummer heet uh, Mag ik dan bij jou?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 I need Bang, ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou. Dit nummer hebben wij speciaal gedraaid voor Astrid de Jong die net binnen is komen lopen en die dit zo mooi vindt, Dat wisten wij, ja, wisten wij. Um, even kijken, Oleg Wouters aan de telefoon. Goedenacht. Ja, hallo. Hallo. Uh, ja, de vraag in Casa is vannacht... wat doet u om de wereld mooier en eerlijker te maken? Ja. Dus wat doet u? Uh, nou, ik uh, hou me momenteel bezig met pilotproject om het uh, nutteloze gemeentegroen te veranderen in de eetbare siertuin. Dat Wacht even. Mijn... Nutteloos gemeentegroen? Ja. Wat valt daaronder? Nou, allemaal van die stomme larierkersen die overal staan... waar je niks aan hebt en wat een hele hoop geld kost... Terwijl je die grond jezelf ook voor zowel voor het oog als voor de maag ten nutte kan maken. Dus dat laurier, lauriergroen gaat eruit? Ja. En wat komt er dan in? Uh, Oostedische kers en allerlei slaassoorten. Uh, Komkommerkruid en noem maar op. Noem maar op. Komkommertjes. Een beetje afhankelijk natuurlijk van het klimaat op, uh, het, op, op de de, de desbetreffende locatie. Maar ik, ik zie hier bijvoorbeeld de mogelijkheden om uh, bij een buurvrouw... We zijn hier nou met een clubje bezig. Dat is ook wel erg leuk. Het sociale aspect is namelijk uh, mooi meegenomen ook. En misschien niet eens het onbelangrijkste. Ja, want wat houdt dat in uh, dan? Maar dat ik, is... zie, ik, ik zie me hier al een aspergetair op midden in de stad opzetten. Wat een stunt. niet. Welke stand is het, stad is het eigenlijk? Utrecht. Utrecht, oh. En welk deel dan? Ik woon in Ogenau. Nou. Oké, okay. is het ook daar? Ja, ik doe het voor vlak voor mijn neus. Oh, het leuk. En dat sociale aspect, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat je lekker samen bezig bent in de tuin, elkaar beter leert kennen, uh, de natuur beter leert kennen. En uh, nou, ik vind uh, ik heb handtekeningen moeten laten zetten en zo uh, door medebewoners. Nou, dat is allemaal niet zo'n probleem. En je moet toestemming hebben van de bouwvereniging zo. Maar je kunt uh, het, het, het, het, het seizoensfeestjes organiseren van... kom op jongens, de sla is gaar, dus we gaan een slafeest De eesten. sla is gaar. gaar. Ik zeg maar iets Dat klinkt dons. heel vies. En, en, en, en, maar wat doen jullie al wat met, met alles wat eraan wordt? er aangeplant wordt? Wordt er lekker van gekookt? Uh, dat, zover zijn we nog niet, maar dat, is, uh, dat gaat volgend jaar uh, gaat dat, uh, gaat dat zeker gebeuren. En dan? Hoe zie je dat voor je? Nou, dat we, dat we iedere zaterdag even een half dagje met z'n allen in de tuin werken. Dan heb ik de mogelijkheid om uh, door de week ook het een en het ander te doen. Het is niet al te groot. Um, ja, ik weet er heel veel van, want ik ben ook bioboer geweest en zo. En uh, ik zal daartoe mijn, uh, mijn steentje bijdragen. Ja. En uh, nou ja, voor de rest de kruiden neerzetten die je voor veel geld nu bij de supermarkt koopt. Die kan je gewoon in je eigen tuin zetten. Ja. Zijn er nou veel mensen je... die naar jou toe komen en zeggen van... het is echt veel mooier geworden hier, het is veel leuker en veel lekkerder allemaal? Nou, ik heb vorig jaar voor Resto van Hart een project opgezet op Kanaaleiland. Oeh. En uh, dat uh, is zeer en zeer en zeer gewaardeerd, hoor. Nou, mooi. Dus uh, er zijn weinig ja, mensen die zeggen daar... waar, waar is dat leuke Lauriergroen gebleven? Uh, nou, daar was het helemaal verwilderd, dus ik heb dat helemaal moeten ontginnen. Ja. Maar het was wel grappig, want ik had, uh, ik had aanvullende grond nodig. Nou, dan ga je onderhandelen met de gemeente, met de bouwvereniging... en dan staat er dus ineens een grote achtasser voor je deur. Want ik bestelde, ik bestelde zes ton grond. Meneer, zes ton? Weet u wel hoeveel dat is... Ik zeg, ja, dat is 72 kruiwagens. Dat heb ik zo'n beetje nodig, heb ik uitgerekend. Want ik had natuurlijk een tekening gemaakt, daar weet ik veel van. Ja. Ik had een heel tuinplan al klaar. Nou, en dan staat er ineens zo'n grote vrachtwagen... met zo'n grote griepen erop. En die legt daar even zo'n goede, goede tuingrond neer. Ja. En dat ja. heeft zijn vruchten wel afgeworpen, ja. Nou, mooi. Klinkt goed. En ja. fijn dat het in Utrecht gebeurt. En het is vlak bij huis. Ja, ook vlak en, bij mijn uh, huis. ik denk... Dat veel vrede in de buurt kan scheppen. Nou, dat is hartstikke mooi. Veel succes ermee. En lekker ja, koken binnenkort dankjewel. al met al die lekkere spulletjes daar. Oleg dat gaat lukken. Wouters, lukken. je dankjewel voor het bellen. Hoi, hoi, hoi. Ik doe even een mailtje nog. Beste Klaas, mijn manier om iets goeds te doen... begon een jaar geleden bij Casa Luna. Nou, ik krijg nou wat. Toen was uh, Jim Stolsen in de uitzending. Hij las aan het einde van zijn uitzending mijn tweet voor... en stuurde mij het boek Uitverkocht, waarin hij schrijft over het oprichten van TEDx Amsterdam. Toen dacht ik, dat wil ik ook. En het is gelukt. Over twee weken is de ideeënconferentie TEDx Ede. Een jaar lang ben ik met een team van vrijwilligers bezig geweest... om sprekers te zoeken rond het thema Next Generation. Ze lanceren op 1 september nieuwe ideeën over science, social life... business and entertainment. en uh, oh entertainment. Om de bezoekers te inspireren en een boost te geven aan de vooruitgang. Nou, dat is hartstikke mooi. Michel Berensen was dat. In, eh, omdat ik in een enorm goede bui ben, noem ik ook nog even de website www.terexede.com. Plaatje. Hadden we niet afgesproken. Ik doe zo. Arm omhoog. Het is een teken, Bart. How glad the many millions of Annabelle's and Lillian's would be to capture me.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 Met I've Got Across on You. En dat komt van een van zijn succesvolle American Songbook albums. Dit was Luna voor vannacht. Maandag praat Lex Bolmeijer met schrijver Otto de Kat, die ooit uitgever was, maar nu ook zelf schrijver is geworden. Dit programma werd gemaakt door Franka Hummels, Bart Schultz en, uh, en door mijzelf, Klaas Rupsteen. En zometeen de Nacht van uw Leven van Omroep Max, gepresenteerd door Assritte Jong, die hopelijk ook een leuk plaatje voor mij gaat draaien de komende uren. Ik hoop niet te laat ook een beetje. Nee, dat gaat ze niet doen. Shit, nou ja, tot volgende week wat met mij betreft. En blijf toch maar luisteren.